Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet echt de dag van minister Hugo de Jonge. Vanochtend wilde hij stemmen in een drive through stembureau in Rotterdam. Maar daar stuurden ze hem weer terug naar huis. Ja, toen bleek dus dat ik een oud paspoort bij me had... waarvan die gaten in geknipt zijn, weet je wel, zodat hij onbruikbaar is geworden. Ja, joh, het was laat gisteravond en vanmorgen niet goed gecheckt. Dus uh, vandaar. Ja. Vond dat het niet een beetje zuur, Iedereen let zo op u en dan dit... I'm only alleen after all. Dat is maar weer bewezen hiermee. Nou, en tot overmaat van ramp heeft de jongen ook een melding gekregen in de coronamelder-app. Hij is in de buurt geweest van een besmet iemand en gaat dus voor de zekerheid in quarantaine. De minister laat weten dat hij geen klachten heeft. En op veel plekken wordt er gestemd en op sommige locaties wordt zelfs al geteld. Normaal beginnen ze daar pas mee als de stembureaus dichtgaan. Maar vanwege corona is er ook per brief gestemd en waren sommige lokalen gisteren en eergisteren al open. Er is dus al een boel om te tellen. 8 lekker bezig voor de democratie, dus het gaat helemaal goed, denk ik, hier. Hoe bijzonder is het nou dat juist de stembureaus eigenlijk ook nog openstaan en u hier al staat te tellen? Ik vind het inderdaad ook heel apart dat we hier nu mee bezig zijn. En ja, ik denk dat het een goede zaak is dat we het nu doen voordat de bureaus dicht zijn. Want er zijn zoveel stemmen en er is hier zoveel te verwerken. Dat is geen doen als je dat na negenen moet gaan doen. Want tot zo laat zijn de stembureaus vanavond dus open. Als je daarna na de avondklok dus nog naar huis fietst en een boa tegenkomt, krijg je trouwens geen boete. En er is ook ander nieuws. In Atlanta, in Amerika, zijn acht mensen doodgeschoten in massagesalons. Er is een verdachte opgepakt, een man van 21, zegt de politie. We're still again in the early stages of this de slachtoffers zijn allemaal vrouwen met een Aziatische achtergrond. Er wordt onderzocht of de dader een racistisch motief had. En in Amsterdam is een lachgasdealer overvallen en bedreigd met een mes. Hij raakte niet gewond. De twee mannen die hem overvielen zijn op de vlucht. Ze hebben iets meegenomen. Het is niet duidelijk of dat lachgas is of geld. En zo ja, hoeveel? Het weerlocht is bijna overal bewolkt met soms wat regen of motregen. Nu en dan zijn er wat opklaringen en het is vandaag een graad of acht. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen eigenlijk overal redelijk goed door. Alleen vanwege een verkeersstop is er vertraging op de A7, de afsluitdijk... bij de Stevinsluis in beide richtingen 20 tot een minuten tot een half uur oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 9 Para televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de Z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 Zelf achteraan Shit. is best een lijpe paradox Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop En ik begrijp hoe het werkt, want voor ons beiden was het op Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op Moet je nu zien, een leven voor illusies Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies Nu zie ik dat dit beter is Maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is pijn, nog langer zonder jou te zijn Maar dan ook, moet ik je uit gaan door je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan twinnen als ik, maar het helpt ons niet. Door je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoe oh, oh, oh. zo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd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 Zandvoort, er ligt vast wel iets moois in het verschiet Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 Zandvoort, Zandvoort,